En 25 van de beroepsbevolking zit werkloos thuis. In de Eredivisie heeft PSV met 1-6 gewonnen van ADO Den Haag. Bij Rus stonden de Eindhovenaren al met drie doelpunten voor. Pex Wolle won van Nak Breda met 2-0. Ajax won ook met 2-0 van VVV Venlo. Invaller Danny Hoese scoorde gelijk bij zijn debuut in de Eredivisie. Heerenveen verloor in eigen huis van RKC, het werd 0-2. En Groningen AZ is nog bezig.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 Zwarte humor bij The Queen of Versailles en The Ambassador. En het hartverscheurende I'm a Woman Now. Altijd de beste documentaires op Nederland 2. Nogmaals goedenavond. Aan het begin van dit laatste uur gaan we eerst maar even standjes halen. Groningen aanzet, Henk Kok... Het is 1-0 geworden voor FC Groningen door een doelpunt van Sparf. Er ging een vrije schop aan vooraf aan de linkerkant van het veld. Halverwege de helft van de HZ. Die bal die kwam hoog in het 16-metergebied. Van Dijk duwde wat. Zeefuik kon daardoor kopen en Ik kijk sterk de indruk dat Zeefuik rechtstreeks op de goal wilde kopen, Maar de bal kwam voor de voeten van Sparf binnen de vijf meter. En zo stond het plotseling 1-0 voor FC Groningen. En kort erop nog een prachtige volley van de Leeuw. Die uit de hoek moest worden gebokst door Estiban de doelman van de AZ. En zo kantelt de wedstrijd. En staat Groningen voor tegen een beter voetballer AZ. Maar doelpunten kunnen een wedstrijd beslissen. We beslissen altijd een wedstrijd. En Groningen leidt door een doelpunt van Sparf. Leidende Bos, basketbal, Leon Kersten. En relatief zijn de scores heel duur in de 5 mei hal En Bos in de tweede helft helemaal pas 14 gemaakt. Staan ze op 47 en Leiden lijkt een gaatje te slaan met nog 5,5 minuten spelen. Hebben zij er 56, een marge van 9 punten. En dat is veel in deze verdedigende wedstrijd. Tom Petty en de Heartbreakers met Refugee. Groningen staat plotseling voor tegen AZ Hancock. Ja, plotseling hebben we wel kansen gehad hè, Groningen, maar de kansen van de AZ waren talrijker. Maar AZ heeft gewoon geen doelpunten gemaakt. En ja, op doelpunten wordt de wedstrijd eenvoudig beslist. En het valt me ook op dat de Altidore een topscorer zijn van AZ met negen doelpunten. Dat hij tegen Van Dijk, een sterk spelende Van Dijk in de defensie van FC Groningen... dat Altidore ja, er weinig van terecht brengt. Hij vorige week tegen ADO Den Haag had hij nog een fantastisch doelpunt. Heeft, misschien heeft hij ook nog een fantastisch doelpunt in petto de situatie valt wel een beetje te vergelijken voor AZ met die wedstrijd van de vorige week. Toen kwamen ze ook op achterstand en wist Altidore alsnog gelijk te maken. Van Dijk zal blij zijn met zijn goede spel. Van ook Louis van Gaal zit hier op de tribune. Hij heeft een boek uitgereikt. Een boek over Theo Huiziga, de voormalige elftalleider. Teammanager van FC Groningen, die 36 jaar in dienst is geweest. Altidore, die gaat tegen de vlakte. In een duel tegen Owen van Dijk. Er zijn twee fysiek sterke spelers. Maar in dit geval heeft Weger even een overtraining gefloten. En dan gaan ze de vrije schop nemen. Die vrije schop is heel snel genomen. Die gaat naar de rechterkant, naar Berens. Maar daar speelt Burnett. Die spalt de bal weer over de zijlijn. En nu even gaan kijken. Van het spel ligt even stil. Zeefuiken gaat eruit en Bakuna komt binnen de lijnen. Ik weet niet of Zeefuiken nu een beetje leeg gespeeld is. Uh, ja, Hij krijgt applaus en er wordt ook wel een beetje gefloten. Zeefuiken is een beetje een omstreden speler bij FC Groningen. En dan gaat het altijd over zijn omvang. Laat ik dat woord maar gebruiken en begrijpt iedereen wel waar het over gaat. Geen doelpunten nog, dus gemaakt. Eén in deze competitie, dat is niet al te veel. Terwijl we toch al bezig zijn aan de dertiende wedstrijd van, uh, van dit seizoen. De bal is ingegooid aan de rechterkant van het veld en er wordt er uitverdeeld door Groningen. Maar komt AZ toch weer in een balbezit, wordt er heel snel ingegooid. Komt die bal nog in het 16 meter gebied of gaat hij weer over de doellijn. De bal is weer over de doellijn gegaan. Het laatst geraakt door een speler van Groningen. En dan mag AZ aan de rechterkant zometeen een hoekskop gaan nemen. Misschien dat ze dan nu iets kunnen uit deze hoekskop. Wordt heel kort genomen door Berghuis. Heeft hem al afgespeeld. Komt die bal. Die wordt laag voorgezet in het 16-meter gebied. Dan nog eens een keertje ingeschoten. Die kan niet goed verlengd worden. En toch komt AZ aan de linkerkant weer een bal Dan is het groter. Die bal probeert er vrij te spelen. Maar her is er trouwens en niet groter. En dan gaat die bal via een verdediger van Groningen komt hij in de handen van Lucie. Piano. En zo hebben we toch alweer 66 minuten gevoetbald. En kijkt AZ tegen een achterstand aan van 1-0. En zullen ze zullen steeds meer risico's moeten nemen. En krijgt Groningen straks in de verloop van de wedstrijd meer ruimte. Ajax-VVV werd eerder vanavond 2-0. Uh, de eerste goal viel pas 2 minuten na rust. En die kwam uit een vrije trap van Dirk Boerichter. Ja, die vrije trap die lag er. Uh, normaal gesproken zijn Christian en Sim de Jong die, degene die vrije trappen nemen. Maar uh, ja, ik zit tegenwoordig ook op het lijstje. Uh, en de bal lag lekker voor mij. Dus ik denk van, uh, ik pak hem en uh, ik ga hem schieten. Ja, en ik raak hem gewoon, uh, gewoon goed eigenlijk. En hij gaat erin. Ja, dat is voor mij uh, wel een pak denk ik van mijn schouders afvalt. Weet je wel, eindelijk weer een goaltje. Ja, en, en, want ik zag je echt zo kijken van, ja, je genoot intens van het moment. Ja, ja iedereen heeft zijn eigen manier van genieten. De één rent het veld over en maakt drie salto's. En ik... Uh... Zou ik met jouw rug niet doen? <laughs> Heel verstandig inderdaad, ja. Nee, uh, nee, ik, ik heb wat anders aangepakt, maar uh, nee, uh, ik, ik, ik geniet ontzettend van dit moment en uh, dit is goed voor me. En je zorgt ervoor heel wat opluchting hier? Ja, ook dat. Ja, we zoeken naar een goaltje. En, uh, we zeggen VVV, ik had het niet echt idee dat ze hier kwamen om, om te voetballen. Maar uh, ja, stonden er stonden veel mensen achterin, het was voor ons heel erg moeilijk om erin te komen. We hebben gezocht en, en proberen openingen te creëren, maar ja, ze hielden goed de pot dicht. En, uh, maar ja, als dit, deze goal dan valt, ja, dan is het een uh, opluchting. Is het leuk om te voetballen? Want dat uh, straalde jullie vanaf de kant niet uit. Het, was, het, het oogde wat plichtmatig. Nou ja, voetballen is het leukste wat er is. Dat is het probleem niet. Ja, je moet ook een tegenstander hebben die ook wel voetballen. En uh, Nogmaals, uh, als zij gewoon ook, ook hier komen om, om een goede wedstrijd in te zetten... dan krijg je gewoon uh, acties over en weer. Maar ja, als je met z'n tien achterin gaat hangen, ja, dan wordt het voor ons ook knap lastig. En, uh, maar goed, uh, uiteindelijk die 2-0, dat is gewoon uh, top. gewoon Goed resultaat. Ja, in de tweede helft eindelijk dit. Want, want uiteindelijk ging het vizier denk ik bij de trainer zelfs al richting Dordmoed met, met voorzorgswissels. Nou ja, ik weet het niet, maar uh, ik heb geen idee. Maar uh, nou ja, dat moet jij hem vragen. Ik weet het niet wat, wat de reden is van de wissels. Was dat iets wat, wat, wat bij jullie ook wel heel erg speelt? Dat je toch wel, uh, ja, dat moeilijk is om niet over die wedstrijd van VVV heen te kijken? Uh, nee, nee, nee. Ja, nee. Ik, ik heb dat zeker gelast van. Ik denk het team verder ook niet. Uh, we kijken gewoon uh, van wedstrijd naar wedstrijd. En we weten dat de competitie natuurlijk ook ongelooflijk belangrijk is. Uh, we willen natuurlijk overwinteren in de Champions League, dus, dus daar hebben we de focus op. Maar uh, we willen ook in de, in de competitie natuurlijk uh, uh, bijblijven en uiteindelijk kampioen worden. Dat is ook het doel. Dirk Boerrichter en VVV wilden volgens hem niet voetballen. Heb je basketballen nooit hè, Leon, dat de tweede partij niet wil basketballen? Nee, en nu wordt het zelfs 57-55 met nog twee minuten te spelen. Ik had eigenlijk de bos al opgegeven omdat Leiden gewoon beter was. En de stand van 57-50 die heeft... Even tellen, meer dan drie minuten op het bord gestaan en in die drie minuten heeft een bos best kansen gehad om dichterbij te komen. Maar ze kregen de bal niet legitiem door de ring, laat ik het zo zeggen. En dus bleef die stand maar staan, van 57-50. Ja, en omdat Leiden ook niet scoorde, want ja, ik benadruk het nog maar eens een keer, beide teams staan echt uitstekend te verdedigen. En nu twee ballen achter elkaar van de Bosch er wel in. En het is 57, 55. Twee punten, twee minuten. Nou, dit kan alle kanten op. Het is uh, nou, een heerlijke pot om naar te kijken als je van agressief verdedigend stevig basketbal houdt. En beide teams hebben nog één ding gemeen. Ze hadden geen geld om Europa Cup te spelen. Bewust gekozen om dat niet te doen, niet in de schulden te steken. Want het geld is er niet, de economie is er niet naar, de sponsors uh, willen minder betalen. Maar ik denk, met zo'n verdediging hadden ze best, nou in ieder geval geen flater geslagen in Europa. Want het is echt volwaardig verdedigend basketbal. En het is 57-55. Nou, ik denk de ploeg die het eerst bij 62 is, die geef ik de beste kans om te winnen. Maar het is nu 57-55 voor Leiden. En Leiden heeft balbezit. Hoe lang heeft AZ nog om die 1-0 achterstand weg te werken en kok? Nog in elk geval 20 minuten, maar ik wil niet zeggen dat AZ wegzakt. Maar het spel is niet zo sterk meer zoals het was in de eerste helft. Groningen gaat zelfs ingooien, vrije schop is het zelfs. Er wordt heel snel genomen vanaf de zijlijn in de breedte, even terug naar Sparf. De man van het enige doelpunt dusverre in deze wedstrijd. De bal wordt weer even teruggespeeld. Maar dan weer diep bij Sparf ter hoogte van de, de middencirkel. En Sparf weer in de breedte naar Van Dijk en naar zet Alles achter de bal. Altijd door probeert wel wat druk op Van Dijk te zetten. Maar dat doet hij niet al te intensief. En dus kon Van Dijk ook rustig gaan bouwen. Nu een bal over de zijlijn weer via de voeten van Viergever. En we zijn dan ongeveer een meter of 10, 15 over de middenlijn. Waar Gert-Jan Verbeek in zijn vak een beetje... Ja, de rondzitten dolen en voortdurend voortdurende aanwijzing geeft aan zijn ploeg. Van hij ziet het wel dat het buitengewoon moeilijk gaat. En dat AZ in die tweede helft behoudens dan die ene kant van Valkenburg... ...verder geen kansen heeft weten te creëren. Nu is het Berends aan de rechterkant. de hoogte van de cornervlag. Hij probeert de Benet te passeren, maar de voorzet komt er wel. Maar de voorzet is weer niet nauwkeurig. komt op het hoofd van Sparf, die heeft weggekopt. Maar er wordt er nog eens een keer ingeschoten door Hendriksen. De bal die komt tegen de Leeuw op, maar AZ blijft in balbezit. Nu via Rijn. Dan gaat het weer naar... Hendriksen. En dan moet we uh, Berghuis proberen bij die bal te komen. Maar de Pazie was een beetje zacht. Niet haltehard te hard ingespeeld. Maar toch weer gecorrigeerd door uh, AZ. Opgepakt door de grote, de linker verdediger. Dan in de voeten van uh, Maher. Maher weer terug naar 4 Alles wat Groningen is achter de bal. Dus moet AZ proberen een opening te vinden. Door ragfijne combinaties. Die ze wel op de grasmarkt hebben gelegd in de eerste helft. Maar dat levert geen opening Nu misschien Maher, Maher! Ja, hij zit erin, hij zit erin. Aardig doelpunt, prachtig doelpunt van Maher. Hij heeft het ook verdiend. Hij heeft in de eerste helft wat kansen gemist. Het was een goede combinatie. En heel subtiel werd die bal ingeschoten door Meher. Hij kreeg de bal goed terug. En er wordt er even gesproken door Gertjan Verbeek. Gertjan Verbeek zegt er onmiddellijk terug naar de eigen speelhelft. En wat zal Verbeek nu doen? Zal hij zijn ploeg ja, de opdracht geven om nog verder te spelen op de winst? Of toch gelijk spelen in dat Luciano komt nog wel uit zijn goal. Maar Meher tikt die bal heel racht fijn in. Hij gaat tussen twee verdedigers door. En Kwakman kan het ook niet meer koren. Net via de binnenkant van de paal, 1-1. Heerenveen, RKC, eindigde eerder vanavond in 0-2. Twee goals van Jozefsson. 1 voor en één na rust. En dus weer een overwinning voor de ploeg van Erwin Koeman. En dat viel Jeroen Guter ook op. Erwin, vorige week een uh, overwinning op Utrecht. Vandaag win je met 2-0 bij Heerenveen. Zullen we weer helemaal terug? Nou, we zijn nooit weg geweest. Alleen als je dan uh, geen punten haalt, dan uh, lijkt het alsof je in een grote dip zit... Maar uh, wat, wat in de voorgaande weken gebleken is, is vandaag denk ik ook gebleken. Gewoon een wedstrijd gedomineerd. Misschien uh, één of twee kleine mogelijkheden weggegeven. En uh, ja, totaal, uh, uh, totale heerschappij vandaag uh, op het veld. En uh, waar ik niet tevreden mee ben is dat we hier niet met 5-0 winnen. Ja, minimaal. Nou oké, okay, zeg jij. Ik houd het bij 5-0. En dat, ja, de verkeerde keuzes of egoïsme. Ja, en dat, uh, vandaag was de kans geweest om hier inderdaad met, met minimaal 5-0 te winnen. Ja, en uh, 2-0 is dan net nog niet het, de marge die je hebt in de wedstrijd... waarop dat soort dingen kunnen. Hè? Als het 3-0 staat, nou ja, Allah. Maar 2-0, dan hoeft de hele VV maar één keer te scoren... misschien toch terug te komen in de wedstrijd. Ja, nee, ik denk dat ze geen mogelijkheid hebben gehad. Maar je kan een bal via via kan een keer erin gaan. Uh, elke seconde kan er iets gebeuren. Maar oké, okay, dat je zelf de 0-3 niet maakt, dat is eigenlijk uh, ongelooflijk. Toch even terug naar die serie voor deze twee overwinningen. Er zijn acht wedstrijden geweest waarvan je er niet één wint. Je wordt ook nog uitgeschakeld in de knvb beker. Als ik jullie zo zien voetballen, dan vraag ik me af hoe is dat in godsnaam mogelijk? Nou, kijk, we hebben ook in wedstrijden die we verloren hebben... gewoon ook momenten gehad dat we heel goed speelden en kansen creëerden. En we maakten het niet. Ja, en dat zie je vandaag toch een beetje terug, dat je uh, moeilijk tot scoren komt. Uh, vandaag nogmaals, uh, minimaal 5-0, uh, die kansen zijn uh, echt geweest. Ja, en als je dan uh, het zo slecht uitspeelt, ja, dan denk ik, uh, er is nog uh, werk genoeg. Kraagt dat een beetje aan je? Ja, aan mij wel, want ik wil uh, zo'n wedstrijd met 5-0 winnen. En, en dat ze dan de verkeerde keuzes maken of uh, te egoïstisch zijn, ja, dat kan ik niet tegen. Dus je gaat die toch nog met een dubbel gevoelde bus in zo meteen. Nou, ik ben zeer blij met, uh, met de drie punten. En uh, dat we eigenlijk 90 minuten gedomineerd hebben. En daar ben ik heel blij mee. Alleen, ik vind het kan altijd beter. Erwin Koeman na de 2-0 winst van zijn ploeg RKC op Heerenveen. Leiden en Bos, uh, hoe lang nog? Blijft het spannend, Leon? Nog 43 seconden. En ik voorspelde zojuist wie het eerst bij 62 is gaat de wedstrijd winnen. Leiden heeft er nu 61. En die bal gaat er niet in het schot. De rebound is voor Slachter, maar die gaat met ballen al over de zijlijn. Den Bos heeft er 57, ofwel vier punten in het voordeel van Leiden. Ja, het is een uh, aardig uh, stevig spannend partijtje basketbal geworden tussen de nummer 1 Den Bos. Nog ongeslagen in deze competitie en Leiden dat met twee uh, nederlagen op de ranglijst staat en het verschil niet wil zien oplopen. 61, 57. Balbezit na de time-out is uh, voor Den Bos. Het is uh, ja, een beetje vrouwen en kinderen eerst, want het was een raar schot dat Leiden nam. Hadden we iets meer tijd kunnen nemen in de aanval, maar ja, dingen gaan zoals ze gaan. Het, uh, de spelers zien de emoties ook oplopen, onderling, in het veld, uh, tussen de oren. En dan zie je niet meer altijd uh, wat de juiste keuzes is, zijn. En nou ja, uh, spelers maken fouten, scheidsrechters maken fouten. Maak, maar het spelletje wordt er wel uh, leuker op. Nog 33 seconden, 61, 57. Ja, ik blijf erbij wie het is bij 62 is, wint de wedstrijd. Zo uh, simpel is het. En ik ben benieuwd uh, wie dat gaat halen. Wie wil rock you? Uh, we gaan even naar Groningen AZ. Henk Kok, uh, het werd 1-1 door Maher en is het dan erop en erover zoals ze bij wielrennen zeggen? Nee, nog niet. Maar uh, om in basketbaltermen te spreken... ...maar Her is wel hot van na zijn uh, gelijkmaker voor zijn AZ. Had hij nog uh, twee goede pogingen, maar dat trof hij naast geen doel. Nu is AZ uh, weer in de aanval. Het gaat over de rechterkant. Berghuis probeert die bal vrij te maken voor zijn linkerbeen. Praasje naar binnen. Maar er wordt uh, geblokt door FC Groningen. En kan Leo, de Leeuw, die kan uitverdelen. Die probeert die bal naar Bakuna te spelen. Bakuna de invaller voor, uh, voor Zeefuik. En Bakuna nu helemaal op zijn uh, eigen uh, speelhelft. Er wordt wat uh, uh, nauw geslagen is het niet... Wat wil de arme gebaren maar weegrijven? Die doet er helemaal niks aan. En ik denk ook dat dat de juiste beslissing was. AZ gaat in elk geval ingooien. Halverwege de helft van FC Groen. Dat gaat gebeuren door Berghuis. En er wordt nog wel even gesproken. Maar Berghuis heeft die bal al genomen. Even teruggespeeld. Weer naar de verdediging. Dan weer in de breedte naar Gorter. En zo staat heel FC Groningen weer achter de bal. En is er weinig ruimte. Bovendien is de paas van Gorter is niet goed. En dan kan Van Dijk die kan die bal terugspelen naar Luciano. Niet al te beste trap van Luciano. Dat kan gekopt worden door Maher. Dat kan gekopt worden door Kappelhoff. Die komt als winnaar uit de strijd. Het is een Valkenburg. Die kan misschien deze aanval nog even meenemen. ...van ziet er gevaarlijk uit. Berghuis heeft die bal voor zo'n linkerbeen. been. Maar het is. En een afzwaaier. En een afzwaaier krijgt de bal te veel op, ze. op de buitenkant van zijn linkerschoen. En die bal die draait met een mooie curve helemaal naar links. Over de doellijn, Doelschot voor Luciano. 1-1 in Groningen. Wij hebben al, lang, al vaker gemerkt dat 43 seconden wel heel lang kan duren. Leon Kerstin. <laughs> ja, zeker. Omdat beide teams in de tweede helft drie time-outs mogen nemen. A1 minuut. En die bewaren het in zo'n wedstrijd tot het einde. Coach Corner van Den Bos eh, nam zojuist een laatste op. Maar nu eh, gaan we naar de andere kant van het veld. Want na die time-out had Den Bos twee keer een driepunt schot. twee keer ging de bal mis. En daarna eh, krijg je dan de tactische fout op de speler van Leiden die de eh, vrije worpen moet gaan nemen. Dat is Mike Schachner. Volgens mij schiet hij zijn hele carrière tegen de 80% vrije worpen. En dat uh, doet hij in ieder geval nu koeltjes. Uh, 62-57, 16 seconden, 5 punten verschil. Nou, dan durf ik wel uh, te zeggen dat Leiden deze wedstrijd gaat winnen. Het was een hard bevochten overwinning. Al loop ik dan misschien een beetje op de zaken vooruit. Maar ja, als je wint, dan is het altijd verdiend. En ze waren gewoon aanvallend, net iets beter, net iets slimmer dan Den Bosch. Dat durf ik wel te zeggen. Ook de tweede vrije World gaat erin. 63-57. En wat uh, gebeurt er nu? Oh, die schachter die bloed. Die moet van de scheidsrechter even behandeld worden voor een uh, bloed in de elleboog. Maar ja, hij ziet geen bloed. Nee, het is iemand anders die bloed. Scheidsrechter laat doorgaan. Dan moet de bos of een hele snelle driepunten maken of uh, iets bijzonders uit de hoek toveren. Andre Jong die gaat naar de driepuntslijn. 10 seconden, 9 seconden, Akenboom. Er moet er geschoten worden. Weet ze dat niet bij de bos? Niemand doet het. Jong gaat omhoog, krijgt een lay-up. Maar dat is uh, heel slim gedaan van Leiden. Want met een lay-up ga je deze wedstrijd niet afmaken. 63 tegen. Uh, ik ben de tel kwijt. 59, 59 inderdaad. <laughs> en nog drie seconden. Ja, het is eigenlijk wel voorbij. Want dat die, deed Leiden heel slim. Geen fout maken, laat hem maar naar de ring toe gaan. Dan moet Den Bos een fout maken. Maar de Bos maakte ook de tactische denkfout. Toch gewoon niet te schieten. Als je zo weinig tijd op de klok hebt, kan je niet uh, veroorloven om heel veel tijd te verliezen. Leiden brengt in ieder geval de spanning terug in de kop van de Nederlandse basketbal eredivisie. Huurte de jong de uitblinker durf ik wel te zeggen bij Leiden. Die mag zich op de vrije worplijn melden voor nog twee vrije worpen. En het publiek zal hem zeker naar de tweede hartelijk bedanken. Dan moeten ze wel raak gooien. 63 en 59 en de vrije worpen van Huurte de jong zijn eigenlijk niet meer zo uh, ter zake doen. We hoorden ooit nog wel uh, wat de uitslag is geworden. We gaan eerst even naar uh, Heerenveen RKC. Uh, dat werd 0-2 uh, en dan ben je de verliezende trainer. En dan heet je Marco van Basten en dan praat je met Jeroen Gruten. Was dit een uh, totale off Marco? Dit was een slechte wedstrijd, absoluut, ja. Ja, totale off-day. In het begin was het slap en in het tweede helft was het slecht. Dus ja, hoe zou je het willen formuleren? Totale off lijkt me dan redelijk in de buurt komen. Ja, kan ik wel me leven. In hoeverre heb je dit zien aankomen? Nou, dat niet. Ik had uh, op zich goede hoop. Hebben we hebben van de week goed getraind en uh, ja, thuis was het tegen RKC. Chevrolet is gevaarlijk, maar voor de rest hadden we het idee dat we dat wel zouden kunnen wegzetten. En uh, ja, dat bleek dus uh, niets te zijn. We begonnen slap. Uh, in de tweede, van de eerste helft uh, laag baltempo, niet vanuit de positie. Dus uh, een hoop dingen die niet uh, ja, gingen zoals we hadden afgesproken. En, uh, Tijdelijk proberen we dat nog recht te zetten, uh, in ieder geval door met wat meer pit te gaan beginnen. Nou, uiteindelijk uh, veranderde dat ook niet veel. En uh, toen hebben we op een gegeven moment gezegd, nou goed, dan gaan we nog één op één spelen met een paar wissels. En, maar dat was uiteindelijk uh, eigenlijk uh, een fatale zet, want uh, dat pakte verkeerd uit. Ja, want binnen de kortste keren maakte zij 2-0. Exact, ja. En dan, dan wordt het alleen maar, alleen maar moeilijker. En, uh, ja, de laatste half uur was wat dat betreft ook echt uitzitten. Want je zag dat wij amper uh, de macht hadden om uh, kansen te, te creëren. En zij daarentegen kregen met uh, heel veel ruimte alleen maar meer kansen. Ben je teleurgesteld? Abter, ah, ja, absoluut, ja. Waarin precies? Nou, het feit dat we niet in staat zijn gebleken om uh, het RKC moeilijk te maken. Want ik denk dat wij op zich zeker niet de mindere zijn. Alleen we zijn uh, ja, slap begonnen, slecht begonnen. En uh, ja, dat... Uh, we hadden niet het vermogen om uh, ja, druk te zetten, om, om uh, ja, zij onder druk de fouten te laten, te laten maken. Ja, en toen gingen we eigenlijk vanuit uh, ja, een beetje... Uh, ieder, ieder, ieder voor zich werd het uiteindelijk in de eerste helft. En dat was uh, absoluut... Uh, ja, dat pakte niet goed uit. Nou ja, niemand had ideeën, de ballen kwamen niet aan. Er uh, was eigenlijk geen totaalgedachte ook. Chaos. <laughs> Marco van na de 2-0-nederlaag tegen RKC. We in gesprek met Jeroen Gruter. De basketbalhal 5 mei hal in Leiden loopt leeg, DBK. Want het zal nu toch wel afgelopen zijn, Leo Nou, nog niet gelijk helemaal leeg. Het is wel afgelopen, 64-59. Maar de spelers van Leiden die gaan, ik geloof, 1200 man persoonlijk bedanken. Die staan allemaal op het veld, of eigenlijk net erbuiten. Krijgen allemaal een high five. Gaat het sportief aan toe. En Leiden heeft verdiend gewonnen. Vooral omdat Woerty de Jong net voor de rust acht punten op rij maakte. En de ploeg uit een je ja, do, do, put moet je het eigenlijk zeggen eruit trok. En Leiden terug in de wedstrijd bracht. En in het derde kwart won Leiden met 15-10. Hele lage score, maar het is die marge van vijf punten die nu nog op het bord staat. En daarmee is de spanning terug in de eredivisie. De Moss blijft wel koploper, maar heeft de eerste nederlaag te pakken. Leiden is de nummer twee met twee nederlagen. Groningen AZ, hoe lang nog daar Henk? Nou, de klok staat op 82 minuten en er staat ook bij 1 tegen 1 Groningen tegen AZ. Vrij schop voor FC Groningen in de middencirkel, omdat uh, Hendriksen zojuist een overtreding beging op uh, Van Moorsel te invallen bij FC Groningen. En ik kreeg daar ook een gele kaart voor, de bal nu bij de Leeuw Halverwege de helft van AZ, beide ploegen spelen nog vol op de overwinning. Dan wordt de Leeuw niet bereikt door Van Moorsel, toch wel in tweede instantie. Dan wordt er geschoten worden, maar het schot vanaf de linkerkant. Het was een schot van Burnett, gaat maar net over de dekblad. En dus hoeft Estibán ook niet handelend op te treden. Het was een aanval van FC Groningen. Zoals AZ ook nog vol op de aanval speelt. Met 1-1 neemt kennelijk geen voor beide partijen genoegen. Maar ik denk dat FC Groningen toch ja, het meest blij mag zijn met dit uh, gelijke spel. In elk geval weer een uh, doelschot voor ST-Ban. Die gaat uh, richting Altidore. komt niet bij Altidore. Altidoor speelt een zeer matige wedstrijd. Ik heb goede voorzetten gezien waar Altidore eigenlijk niet goed op reageerde. Je mag ook wel eens achter je tegenstander wegkomen om die tegenstander te snijden. Om voor die tegenstander te komen en dan die bal in te schieten of in te koppen. En Altidoor is veel te statisch, althans, in deze wedstrijd. Groningen gaat ingooien, halverwege de helft van AZ. Maar er wordt opgeruimd. Die bal gaat niet richting Altidoor. Dan kan Valkenburg misschien nog wel oplopen. En Valkenburg komt ook niet erbij de bal, maar in dit geval wel een speler van FC Groningen. Die probeert die bal vrij te maken, net als van, van Moorsel. Dan bal van Kieftenbel terug naar een van zijn centrale verdedigers, dan in de breedte. En in deze fase is FC Groningen weer de aanvallende partij... Burnet, Burnett wordt afgetroefd door Berghuis. De paard van Berghuis is niet goed. Dan komt hij wel bij de Leeuw terecht. De Leeuw probeert die bal door te tikken naar Kieftenveld. Maar die paas mislukt. En dan gaat speelt die bal naar de linkerkant. Altidoor moet die bal er binnen houden. Hij roert die bal wel, maar hij tikt die bal ook even naar met zijn onderarm. Dan is het duel tussen Van Dijk en Altidoor. In dit geval heeft Altidoor de, de duel wel gevonden. Maar de paas. Naar het hart van de aanval was niet goed, maar er kon daar niet bij. En zo blijft het voorlopig hier in de Groningen... met nog vijf minuten op de klok, nog 1-1. Maar ik garandeer helemaal niks over deze tussenstand van 1-1. Misschien komt er nog wel een doelpuntje. Peknak werd eerder vanavond 2-0. Het was de eerste overwinning van Pek Zwolle. De eerste thuisoverwinning van Pek Zwolle in dit seizoen. En dus ook voor de trainer Art Langler. Jubel je een beetje van binnen? Nou, van buiten ook wel. Echt wel. Ik ben hartstikke blij. En... Uh... Ja, ook heel blij omdat het terecht was. We hebben goed gespeeld en gewonnen. En hier thuis, dat is nog het mooiste. Dat alle mensen in Zwolle niet ook een keer het gevoel hebben van... hé, het is gelukt hier. Dus niet alleen van binnen, ook van buiten. Zijn jullie door een psychologische barrière nu? Nou <laughs> ja, ik hoop het. Want het zou betekenen dat er nog veel meer in het vat zit. Maar goed, dat is verder dit is gewoon het moment. Uh, goed gespeeld, aanvallend gespeeld. Beloond daarvoor. Goede wissels, goede goals. Ja, blij man. Toch even streng terug naar de eerste helft. Ik vond die eerste helft niet zo goed. Ik vond jullie uh, zeker uh, brutaal uh, proberen het spel te bepalen. Maar er ging ook wel heel veel mis. Ja goed, inherent aan het spel lijkt me. En uh, de tegenstander wacht op die momenten. En uh, kon een paar keer profiteren. Gelukkig uh, uh, niet zoveel dat we een goal binnenkregen. Maar dat ben ik wel met je eens. Uh, maar goed, uh, zeg ik in de tweede helft we wat, levert dat ook wat op. Hè? Je gaat nog aanvallende spelen. Je zet wat om in de pauze. Uh, eigenlijk bijna geen verdedigende middenvelden meer. Je gokt dus echt op, uh, op de aanvallen en op de drie punten. Ja, ook nog wat anders. Doordat je de eerste helft constant bezig bent met het proberen het losspelen van een tegenstander, dan gaat er ook op een gegeven moment. Een, een spits kan wel 30 keer naar weer lopen, zoals schalk. Maar de 13 keer doet hij dat niet meer. Dan kan hij dat niet meer opbrengen. En dan, dat is het moment om te profiteren. Dus we hebben inderdaad aanvallend gewisseld. Maar dat is ook een reden waarom we uiteindelijk die wedstrijd naar ons stoel hebben kunnen trekken. Jullie krijgen een relatief ook wel iets prettiger schema hier thuis in Zwolle. Dus er kan inderdaad nog meer komen, toch? De komende weken? Ja, wel, tot nu toe hebben we thuis zwaardere tegenstanders gehad en uit. En uh, elke keer tot nu toe, in deze competitie hebben we de wedstrijden waarin het moest, of waarin we gelijkwaardig Hadden, hebben we hebben gewonnen. Nou, als we dat nou volhouden het hele jaar, dan, uh, dan komt het goed. Uh, feest in Zwolle even, vanavond? ik nou, dacht het wel. We gaan uh, vanavond hier zeker uh, even los, of even los. Uh, we maken er natuurlijk een feest van. Het is ook een beloning normals, uh, voor alle mensen hier... en daar uh, willen we graag deelgenoot van zijn. Hartlanger, de trainer van Peck Zwolle met 2-0 van NAC het was de eerste thuisoverwinning van PEC in deze competitie. Henkok, ja, bij uh, Groningen AZ, komt er nog een beslissing? Nou, dan waren we even dichtbij een beslissing. Want ik heb een vrije schop gezien van Bakuna. Goede vrije schop. Die werd ja, niet gevangen door Esteban. Het was een lage bal, ongeveer op middelhoogte. En Esteban die werkte die bal weer weg. Maar er stonden plotseling ook vier spelers van FC Groningen vrij. En ik mocht gewoon geluk spreken, Esteban, dat niet een van die spelers van FC Groningen die bal kreeg. Nu is het, het door. aan de rechterkant. Die is die bal doorgespeeld naar Berghuis. Net buiten het 16-meter gebied van FC Groningen. Berghuis probeert die bal voor te zetten met de linkerbenen gaat schieten. En die bal die gaat voorbij. De tweede paal die gaat voor het doel langs. Is niet beroerd door een speler van FC Groningen. Dus gewoon een doelschop. En dan vindt er nog eens een keer een wisselplaats bij FC Groningen. In dit geval gaat Schet gaat eruit. En wie komt nog binnen de lijnen bij FC Groningen? Dat is Texera. Nog drie minuten, vier minuten misschien. Er komt nog een minuutje bij. De stand is gelijk. 1-1. Ajax-VVV werd 2-0. Het duurde lang, eh, pas twee minuten na rust. De eerste en uh, een minuut of tien voor de tijd de tweede goal van Ajax. Ronald van der Geer daarover met de trainer van Ajax, Frank de Boer. Frank, je bent een perfectionist. Uh, ben je dan tevreden na deze 2-0? Ja, ik wel. Kijk, je hebt twee ploegen nodig om een attractieve wedstrijd te zien. We hebben bijna steeds, denk 90 van de tijd met 21 man op een helft gespeeld, dan zijn die ruimtes heel klein. En dan moet je net het geluk hebben dat hij in een vroeg stadium valt. Dat die ruimtes iets groter worden. Maar ook na de 1-0 bleef het eigenlijk zo. Dus ja, ik, ik ben wel tevreden. Alleen die laatste pas, die, die moet beter. En we hebben wel momenten dat we hele mooie aanvallen hadden. Maar dan is het net wat ik zeg. Net die pas niet of het, het schot niet uh, zuiver genoeg. Ook met de vrije trappen. Je krijgt twee mooie vrije trappen rondom de 16. Ja, daar doen we te weinig mee, vind ik. En dat heb ik ook in de rust gezegd. Kijk, dus als je bij dat soort momenten ja, moet je beseffen, ja, het is heel moeilijk om er doorheen te komen. Ja, dan moet je daar mee uh, toeslaan. En gelukkig be begreep Dirk Burger, dat, dat moet ik zeggen. Ja, dan ga je iets makkelijker voetballen. En natuurlijk krijgt een tegenstander bijna altijd een goede kans. En die hebben ze gehad in de, in de naam van Jannik Wilschut. En gelukkig stond. Uh, Jasper heel alert uh, te keeper, Dus uh, bleef het bij 1-0 op dat moment. Ja, gelukkig maken we daarna de 2-0. Toen was het afgelopen. Dan even terug toch naar de eerste helft. Leggen wij dan de lat te hoog? Of, of misschien ik wel, dat ik denk, ja, ik, ik, ik, ik mis wat. Ik mis plezier, de, de passie. Nee, nee, helemaal niet. Ik heb plezier gezien, ik heb passie gezien. Alleen, ja, we hebben net niet zeg maar. Uh... Misschien is dat dan wel kwaliteit of uh, de vorm... om dan even de tegenstander te slechten op... Uh, ja, omdat het zo druk is. Ja, dat is verdomd lastig, dat kan ik je vertellen. Ja, en, en dus is dit het maximale, zeg maar. Of, ja, goed, er zijn wat aantekeningen te maken. Natuurlijk, eh, kleine details eh, nagelaten kan het altijd eh, beter. Maar ik moet zeggen, we hebben geprobeerd zo snel. Uh, hoge balcirculatie uh, hebben we geprobeerd. En van links naar rechts. En, uh, nou, wat ik zeg, dan gaat het om die laatste fase. Ja, dan moet iemand net iemand uitspelen. Ja, en dan, uh, dan gebeurt het vaak. En dan ging het vaak net vaak. Dat zei Frank de Boer na de 2-0-overwinning op VVV van zijn ploeg Ajax. Groningen aanzet, de slotfase. Henk Kok. We moeten in elk geval nog drie minuten spelen van ik zie de vierde man met het bord van, van drie minuten. De stand is nog gelijk 1 tegen 1. En ik hoorde net het woord passie, maar ik heb hier vanavond ook een wedstrijd gezien vol passie. Zeer zeker van FC Groningen in de tweede helft. FC Groningen was in de tweede helft even evenknie van AZ. Dat was in de eerste helft niet het geval. En die stand van 1-1 die rechtvaardig ook wel zo langzamerhand de krachtsverhoudingen en de kansen die er geweest zijn in deze wedstrijd. Groningen dan via van Moorzel. Die bal die gaat naar de Leeuwen. De leeuw kan er niet bij. Dan wordt er verdedigd door uh, AZ. AZ verdedigt op dit moment acht tegen de middenlijn aan, dus er is heel veel ruimte. En dan gaan ze AZ nog eens een keertje bouwen aan een aanval. Als de bal tenminste niet over de zijlijn gaat. Het is uh, Maher. En Maher die wordt met handen en voeten tegen. Of gaat Maher dezelfde overtreding. Weger heeft hij besluit dat Maher zelf de overtreding heeft begaan. Dat hij tegen Kappelhoff aanliep in, de, in zijn rug. En blijft, Maher die blijft een beetje geblesseerd liggen. Nou. Er wordt dan een klein beetje over geduwd. Dat lijkt me helemaal uh, niet nodig. Hij zou zich misschien wel even geblesseerd kunnen hebben. En misschien heeft hij ook uh, wel kramp. Ik, inderdaad, ik zie Luciano daar naartoe gaan. Even de, de het voorvoet een beetje, beetje wegduwen en, en de hiel een beetje aantrekken. Zodat die kramp weer wordt opgeheven bij Maher. Nou, hij loopt alweer uh, Maher. De man die het enige doelpunt maakte voor AZ. Zoals Parf voor FC Groningen. De vrije schop is genomen. En Groningen kiest nog eens een keertje weer de aanval. Sparf in de breedte. Dan weer naar de Kwakman. Kwakman speelt hem terug naar de Sparf. Dan moet er eindelijk eens een keer de diepte worden gezocht. Dat gebeurt voor ons nog niet. De bal wordt breed gespeeld naar Kappelhof En Kappelhof dan naar Taxera. Maar Taxera verliest de wel van Rijnen. En dan kan de van Mausseli, kan ook niet bij de bal. En dan kan AZ nog eens een keertje bouwen naar een aanval op de middenlijn. Gaat de bal naar Maher. Die speelt hem helemaal naar de rechterkant. Maar de bal komt op de schoenen van Kwakman. Die retourneert de bal in één keer. Dan, dan wel Taxera. Taxera met Rijnen tegenover zich. Taxera probeert er langs te komen. Maar het is een goede ingreep van Reijne die de bal meteen meeneemt en afspeelt naar rechts naar Berends. En dan kan Berghuis misschien nog bij die bal. En er is een botsing tussen Sparv en Berghuis. En dan gaat Sparv er uiteindelijk met gestrekt been in. En dan mag AZ nog eens een keertje een vrije schoppen gaan nemen. We zitten in de 92e minuut. De stand is gelijk. 1 tegen 1. Groningen tegen AZ. Ik heb een leuke, amusante wedstrijd gezien. En waarom was het vooral amusant? Omdat er heel veel gebeurde in een 16 meter gebied. AZ nog steeds in de aanval. Nu over de rechterkant. Het is uh, Altidoor, die nu buiten het 16-meter gebied in balbezit komt. Hij speelt die bal uh, even af. Naar uh, Berends. komt de voorzet. Er staat alleen maar Valkenburg. Die staat er op de penalty-stip. Maar de bal die komt niet bij Valkenburg. Maar toch blijft AZ in balbezit. Die bal die moet al eens een keer in het 16-meter gebied ingepompt worden. slechte voorzet. Maar missie toch nog in tweede instantie Valkenburg. Dan nog maar her. Wordt hij gevloed? Ja, hij wordt gevloed. Net buiten het 16 meter gebied, 4-5 meter buiten het strafschopgebied van de FC Groningen. Deze vrije schop zal ongetwijfeld nog worden genomen. Het was een overtreden van Kieft en Bel. die ging er veel te hard in, die kon die bal helemaal niet spelen. Hij probeerde gewoon Maher te blokken, want Maher was bezig aan een slalom. Zoals hij ook na zijn gelijkmaker, ook een paar keer een slalom inzetten. Maar dat niet kon bekronen met een doepen. Nu is het een vrije schop en de afstand tot de goal is een, nou, een dikke 20 meter, wat zal het zijn? Een kleine 25 meter misschien, wie gaat die vrije schop nemen? Altidore die staat bij de bal, Maher staat bij de bal. En Groningen die gaat een, een muurtje metselen. En een muurtje dat uh, wordt neergezet door Luciano. Het is een muurtje van 5, 6 spelers. Stel ik 1, 2, 3, 4, 5 staan in de muur. Dan gaat er nog eens een keertje eentje uit. En het is Altidoor die de vrije schop gaat nemen. Altidoor! Nee hoor, die gaat naast het doel. Naast de kruising van Palenlat. En Weger heeft die fluit met één voor het einde. Ik denk dat het publiek een aardige winnaar is hier in de Euroborg. Het is gebleven bij 1 tegen 1. Ik heb het al gezegd, een amusante wedstrijd met veel actie in en rondom 16 gebied. Met een doelpunt van Spar en met een doelpunt van Maher. En zo kwam de 1-1 op het scorebord. Buitenlands voetbal, langs de lijn. We beginnen met de Bundesliga. Daar heeft Bayern München zonder de geblesseerde Arjen Robben twee punten verspeeld tegen Nuremberg. De uitwedstrijd eindigde voor de koploper in 1-1, maar de trainer van Bayern, Joep Heinkes, kon zich wel vinden in de puntendeling. We kunnen met hem 1-1 leven en, uh, hier hebben we andere mannschappen gespeeld en uh, deswegen denk ik is dat geen beenbreek. Hier hebben we ook veel andere teams punten laten liggen, zegt Heinkes, Dus dit is echt geen ramp. Schalke 04 profiteerde niet van het gelijke spel van Bayern. De nummer 2 verloor met 2-0 bij Bayer Leverkusen. VfB Stuttgart won met 2-1 bij Borussia Mönchengladbach. Bij het winnende doelpunt werkte Roel Brouwers van Borussia... kort voor tijd de bal in eigen doel. Met Ravel van der Vaart won HSV met 1-0 van Mainz. Verder Borussia Dortmund, Greuter, vuurt 3-1. Hannover, Freiburg 1-2 en Eintracht tegen Augsburg 4-2. Na twaalf ronden gaat Bayern Munich aan een kop met 31 punten. Dat zijn er acht meer dan Schalke en Eintracht, die hebben er 23. En de vierde plaats is voor Borussia Dortmund met 22 punten. Dan Engeland, daar heeft Manchester United op bezoek bij Norwich City... de koppositie in de Premier League prijsgegeven. De ploeg van Sir Alex Ferguson verloor met 1-0. En door die derde competitie-nederlaag moest Manchester United de eerste plaats afstaan aan stadgenoot Manchester City. De titelverdediger versloeg Aston Villa met 5-0 tot tevredenheid van de coach Roberto Mancini. We spelen goed. De well. eerste half hadden we scored in one goal, maar we hadden ook een kans om te scoren. Uh, Ik denk dat we vandaag een goede actie hadden. We speelden goed en we hadden in de eerste helft wel meer moeten scoren... maar onze instelling was zeer goed vandaag. Al dus Mancini. Nummer 3 Chelsea, verloor verrassend 2-1 bij West Bromwich Albion. Liverpool versloeg Wigan Athletic met 3-0. Twee goals van Suarez, waardoor hij met 10 treffers topscorer is in de Premier League. Dan uh, met Tim Krul in het doel en Anita op het middenveld verloor Newcastle United... thuis met 2-1 van Swansea City. Jonathan Koesman scoorde eenmaal voor Swansea... Arsenal won de Londense derby tegen Tottenham met 5-2... terwijl Adebayor al na 18 minuten met de rood van het veld moest. Arsenal-trainer Arsène Wenger over dit duel: We have shown uh, belief, spirit, quality in our game, even if we were down to waren... men. But you could see that we were coming into the game and uh, creating chances. And in the end, it was een great win, een great score, and uh, that will onze geloof belief again. We hebben kwaliteit en geloof in ons spel laten zien... en met 10 man een uitstekende overwinning geboekt, zei Wengeren. Verder uh, verloor Queen's Park Rangers van Southampton 1-3. En Reading versloeg Everton met 2-1. Na 12 ronden gaat Manchester City aan kop met 28 punten. Gevolgd door United met 27, ook uit Manchester. Chelsea met 24 en West Bromwich Albion met 23 punten. Dan in Italië, Juventus laat Geroma 0-0. En Napoli tegen AC Milan 2-1. Ik neem aan dat die wedstrijd inmiddels is afgelopen. Want die is om, uh, even kijken, kwart van negen begonnen. Afgelopen. Dat betekent dat Juventus aan. Kop gaat met 32 uit 13, gevolgd door Inter 27 uit 12. Het staat 2-2, hoor ik hier. Hij is nog bezig, dus het is niet afgelopen. Hij is 2-2 en is nog bezig. Uh, nou, dan uh, Juventus 32 uit 13 is eerste. Inter, tweede, 27 uit 12. Napoli 26 uit 12. Uh, maar die zijn dus nog aan het spelen. Fiorentina 24 uit 12. En Lazio 23 uit 13. Bezet de vijfde plaats. Dan Spanje, de Primera División. Barcelona tegen Real staat ook. 3-1, twee goals van Messi. Osasuna Malaga 0-0, Valencia Espanyol 2-1 en Real Madrid atleet de Bilbao 1-0 is om 10 uur begonnen. Het doelpunt was van Benzema. Eh, maar daar volgt dus nog eh, in ieder geval een paar minuten in de eerste helft. En ook nog een hele tweede helft. Barcelona 34 uit 12 gaat een kop. Gevolgd door Atletico Madrid 28, maar dan uit 11. Real 23, ook uit 11. betis Sevilla eh, 19 uit 11 en Malaga 19 uit 12. Dan in België. Cerkele Brugge versloeg Racing Genk 3-1. Charleroi KV Mechelen eindigt in 1-1. Liersen won van A.A. Gent 2-0. Leuven verloor van Bergen 1-3. En waasland beveren Club Brugge werd maar liefst 2-6. Anderlecht gaat daar aan kop. 31 uit 15. Zultewadegem tweede. 29 uit 15. Dan Racing Genk 28. Maar dan uit 16. En dan weer ploegen met 15 wedstrijden. Lokeren met 27 punten. Dat zijn er dus vier minder dan Anderlicht. En Kortrijk met 25 ook uit 15. Morgen is er nog Zultewadegem standaard. En Anderlicht... Kortrijk en ook nog Lokeren tegen so Beerschot.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 Met die Can come true. Just take two.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 It Takes Two van Marvin Gay was dat. En uh, oh, was oh, dat was oh. nog denk keer. Oh, oh, oh. Wat een goal! De, ere, die de goal. Alle wedstrijden van vanavond. We beginnen met Ado Den Haag tegen PSV. Dat werd 1-6 na een 0-3 ruststand. Narsing, Strootman en Metras scoorden voorrest voor PSV. Het werd zelfs nog 4-0. Wijnaldum. Toen scoorde Ado tegen Ficiento. En 1-5 werden door De Rijk en 1-6 door Engelaar. Een van de doelpuntenmakers juichte niet, dat was Timothy De Rijk. Nou ja, ik vind, ik vind niet, niet zo. Ja, natuurlijk was ik uh, blij dat ik scoorde.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 PSV heeft al tegen veel ploegen onderin gespeeld. De komende weken wordt het een stuk zwaarder... met Vitesse, Ajax en FC Twente als tegenstanders. Je zou kunnen zeggen dat de ploeg van Dick Advocaat dan pas echt getest wordt. Nee, hoor, Je wordt iedere, iedere week getest, dus ik, dat vind ik slap. Als mensen dat zeggen, als je acht wedstrijden achter elkaar wint... ik denk nog steeds dat die wedstrijd nu komen... Veel, veel makkelijker zijn om te coachen... want die ploeg weet dat ze vol moeten gaan. Maar die tegenstander ook.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 maar ja, als dit, deze goal dan valt, ja, dan is het een uh, opluchting. VVV wist het Ajax dus lastig te maken. en Dat gevoel neemt de speler van VVV, Turk, mee naar huis. Ja, zeker weten. Uh, we je kan zien, uh, iedereen heeft vertrouwen bij ons. Uh, het staat goed en uh, iedereen heeft een goed gevoel. En uh, ja, dan wordt het lastig voor een tegenstander om ons te verslaan, denk ik. Het was geen aantrekkelijke wedstrijd. Maar de trainer van Ajax, Frank de Boer, was na afloop wel tevreden en ook realistisch. Ik heb plezier gezien, ik heb passie gezien. Alleen, ja, we hebben net niet, zeg maar... Uh, Misschien is dat dan wel kwaliteit of uh, de vorm... om dan even de tegenstander te slechten op... Uh, ja, omdat het zo druk is. Ja, dat is verdomd lastig, dat kan ik je vertellen. Heerenveen tegen RKC werd 0-2. Bij rust was het 0-1 bij de goals. Zowel voor- als na rust waren van Jozef zo'n tweemaal dus. Score 3. Maar het hadden er nog wel een paar meer kunnen en moeten zijn. Zeker, zeker als ik uh, iets meer de rust heb bewaard. Uh, iets meer de rust bewaard, dan... Uh... Zou ik er wel meer moeten maken of de overzicht of op Teddy. Ik kon hem ook een paar keer op Teddy spelen. Maar uh, we zijn dan blij met de overwinning, dat is belangrijker. Na de eerdere overwinning op Utrecht en de winst in Heerenveen... lijkt het alsof de ploeg van Erwin Koeman weer helemaal terug is. Nou, we zijn nooit weg geweest. Oh. Alleen als je dan uh, geen punten haalt, dan uh, lijkt het alsof je in een grote dip zit.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 Ja, absoluut. Dat, dat is wel verwijtbaar, denk ik. Maar goed, uh, daar ben ik ook debet aan, hoor. want uh, we verliezen met z'n allen en winnen met z'n allen. Dus ik ben wat dat betreft net zo teleurgesteld en net zo ziek van het feit dat we zo'n wedstrijd hebben gespeeld als, als de jongens. Dus uh, dat verandert niets. Groningen AZ werd 1-1, beide goals vielen naar rust. Het werd eerst 1-0 door Sparv. en Maher maakte gelijk. Pek boekte zijn eerste thuisoverwinning door NAC te verslaan 2-0. Reniers en Afdiets scoorden allebei naar rust. NAC Jelle ten Raoula was woedend naar die treffers. Ja, nou ja we doen het met z'n allen natuurlijk. Alleen ik ben, ik ben altijd bloedfanatiek en, uh, en, en ik verlies niet graag. Uh, dus ja, dan word je, dan word je wel, eens, uh, wel eens boos. Alleen uh, ik vind wel dat, dat, dat wij als jonge ploeg wel, wel er alles van hebben gedaan... om in ieder geval resultaat te halen. Ja, dan maken we een paar, uh, paar slordige foutjes en dat wordt afgestraft in de hele divisie.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 Als je gewonnen had, had je goede zaken gedaan en had je weer naar boven kunnen kijken. En nu uh, ja, val je weer terug in een positie waarin ja, dat Zwolle er inderdaad bij komt. Morgenmiddag zijn er vier wedstrijden om half één: Vitesse en EC de Gelderse derby. Om half drie: Feyenoord, Willem II, FC Utrecht, FC Twente. En om half vijf ook nog Heracles tegen Roda JC. Aan kop gaat PSV 33 uit 13. Gevolgd door Twente, dat heeft er 29 uit 12. Vitesse, 25 uit 12. Dan Ajax, 24 uit 13. En dan Feyenoord en FC Utrecht, allebei 21 uit 12. Onderin 14e, Pexwolle, 11 uit 13. Nakbreda heeft er ook 11 uit 13. En staat dus gelijk met Pec. Dan de 16e plaats. De drie bedreigde plaatsen zijn voor Roda, 10 uit 12. VVV, 9 uit 13. En Willem II sluit rij met 6 uit 12. My shadow and me Put it where the sun don't shine Eidel was dat met Multiply. We nou, even terug naar die wedstrijd uh, laat op de avond. Groningen tegen AZ. Het werd 1-1. Uh, de gelijkmaker van AZ kwam van Adam Maher. En Philip Koken praat met hem. Voelt dit als een 1-1 verlies? Ja, eerst waren, ja, waren we de betere ploeg. Moet je gewoon kans maken die je krijgt. Je krijgt uh, ja, 100% kans. En dan maak je die niet. En de tweede helft ja, sta je gewoon nog 0-0. En dan krijg je een kans en die maken ze. En dan ja, scoor je gelukkig de 1-1. En dan ja, krijgt iedereen weer het vertrouwen om uh, de drie punten hier te halen. En uh, ja, ik denk dat we eigenlijk met drie punten hier weg moesten gaan. Jullie spelen heel verzorgd voetbal. Alleen het gaat mis zodra jullie in die 16 meter komen van de tegenstander. Nou ja, niet echt mis bij de 16. Ik denk dat, het, uh, dat we gewoon heel goed voetbal spelen. En uh, ja, we moeten dan gewoon de kansen maken die we krijgen. En als we die maken dan uh, is er vertrouwen er. En als je dan 1-0 achter ja, komt, dan is het weer uh, dat je achter de feiten aan moet lopen. En dan uh, ja, komen wij niet in on onze kwaliteiten. En als wij uh, de 1-0 maken, dan uh, ja, speel je met vertrouwen en dan uh, win je gewoon de wedstrijd hier. Ik vond het wel ook een heel mooi moment bij die 1-1 van jou. Valkenburg werd uh, ja, tegen de grond gelopen. Het was een duidelijke overtreding, maar jij dacht voordeel, ik ga door? Ja, ik, uh, ik zag mijn kans en uh, ja, ik uh, liep met de bal. Ik nam hem goed mee en uh, speelde met de rechtsbuitenkant uh, in het doel. En uh, ja, was wel... Uh, Lekker om een goal te maken en even trouwens weer uh, ja, wel lekker. En daarna kreeg je nog een paar kansen. Je dacht waarschijnlijk drop en drover. Ja, ik uh, ja, nam het spel naar me toe en uh, ik trok het spel naar me toe. En uh, ja, het voelde wel lekker naar die 1-1. En uh, ja, je wou altijd uh, weer voor de 1-2 gaan om uh, hier de drie punten weg te halen. Een had je in de gaten dat dat allemaal gebeurde... onder de ogen van de bondscoach? en je speelt een goede wedstrijd. Ik heb uh, niet gezien dat de bondscoach er was. Maar uh, ja, ik probeer gewoon hier altijd mijn best te doen. En uh, ja, het is heel mooi als de bondscoach hier is. En uh, dan kan je wel zien dat ik uh, vandaag mijn best heb gedaan. En dat zei Adam Maher na de 1-1. En die gelijkmaker maakte hij van zijn ploeg AZ tegen FC Groningen. Verder Ajax VVV 2-0, Peknak 2-0... Uh, Heerenveen RKC 0-2 en ADO PSV 1-6... Uh, de handbalsters van Quintus hebben de laatste 16 niet bereikt in de strijd om de Cup Winners Cup. De ploeg gaat Quintus hul verloor bij het Deense SBR 36-25. Vorige week was het thuis ook al met drie punten verschil verloren. De Belgische veldrijder Sven Nijs heeft de derde wedstrijd van de B-Postbank-trofee gewonnen. Voorheen heette dat de Gazet van Antwerpen. Nijs kwam in Hasselt alleen aan voor zijn landgenoot en wereldkampioen Niels Albert. Kevin Paulos werd daar derde. Het Europese kampioenschap volleybal voor vrouwen is in 2015 in Nederland en België. De speelsteden in de groepsfase zijn Rotterdam, Apeldoorn, Almere en Antwerpen. En de finale is in Rotterdam. En de Nederlandse scoresvrouwen hebben het WK voor Landenteams in Niem afgesloten als tiende. Ze waren als achtste geplaatst, maar verloren de wedstrijd om de negende plaats van Frankrijk. Net als in de groepsfase met 3-0. En om te eindigen met een goed bericht. Het Nederlands rugbyteam heeft in Amsterdam met 24-7 gewonnen van Zwitserland. In divisie 2A van de European Nations Cup staat Nederland eerste in de pool voor Malta... En Zwitserland. Einde van deze Langs de Lijn. Max van Wezel doet zo met het oog op morgen. En wij zijn terug morgenmiddag om twee uur. Twan en Tom met onder andere schaatsen uit Heerdeveen. Hockey uit Eindhoven. En veel voetbal. Tot dan. Hoe was uw bestedingspatroon de afgelopen periode? Nou, Ik heb een stuk minder uitgegeven. Ik kan wel